Twee uur. Het nos journaal Jeroem De vrouw die is aangehouden in verband met het doodsteken van een meisje in IJsselstein is inderdaad de moeder van het meisje. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Voor zover het stand van het onderzoek nu bekend is, denkt de politie dat problemen binnen het gezin mogelijk de grondslag liggen aan het uh, steekincident. Dus een behoorlijk groot team wat uh, nu onderzoek doet en uh, ja, verklaringen opneemt van uh, betrokkenen, getuigen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 Voor het imago van de wethouder was 2012 geen goed jaar, zegt de VNG. Integriteitsschendingen, vriendjespolitiek en gesjoemel met geld halen geregelde media. De zaak rond de Roemondse wethouder van Rij was het bekendste voorbeeld. De Britse premier David Cameron gaat niet in op de oproep van de Argentijnse president Kirchner om te onderhandelen over de Falklandeilanden. Hij zal er alles aan doen om de eilandbewoners te beschermen, zei hij. Cameron reageert op een brief van Kirchner die vanochtend in verschillende Britse kranten is gepubliceerd. Op felle toon zei ze dat Groot-Brittannië de eilanden in de zuidelijke Atlantische Oceaan heeft afgenomen van Argentinië. En dat op de eilanden nog altijd koloniale toestanden heersen. De hele operatie rond de zogenoemde triltoren bij de A12 in Utrecht heeft Rijkswaterstaat en de Rijksgebouwendienst 4 miljoen euro gekost. Het pand werd in de zomer ontruimd toen vreemde trillingen in het gebouw werden gevoeld. De medewerkers werden tijdelijk elders ondergebracht en konden pas eind december terugkeren. Uitgebreid onderzoek bracht aan het licht dat de trillingen werden veroorzaakt door de glazenwasinstallatie. Die wordt voorlopig niet tijdens kantooruren gebruikt, komt een ander systeem. Het terugkijken van televisieprogramma's via uitzending Gemist van de publieke omroep wordt steeds populairder. In 2012 werden meer dan 311 miljoen programma's bekeken via de site, smartphone, tablet of digitale tv. Volgens de publieke omroep is dat de helft meer dan het jaar ervoor. Vooral het gebruik via tablets en telefoons is gestegen. De populairste programma's zijn Spanga's en De Wereld Draait Door... die zo'n 10 miljoen keer zijn aangeklikt. En daarna volgt het NOS Journaal met 7,1 miljoen klikken. Het weer bewolkt. en hier en daar wat regen of motregen? Temperatuur 9 graden op de Wadden en een graad of 11 in het zuiden. Morgen weinig verandering. ANWB ah, verkeersinformatie: files op de A7 vanaf de afslaaddijk naar Herenveen bij Oude Haske 2 kilometer. En op de A7 Duitse grens richting Groningen bij Sapmeer 2 kilometer. Daar is de rechte rijstroom dicht. Dit is Radio 1. Ejo, dit is de dag. Mag je fixen? En Thijs van den Brink. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de dag. Wat doe je nou? Denk om papieren. De politie staat voor de grootste reorganisatie uit de geschiedenis. Kijk dat toch eens aan. helemaal gekreukeld. denken aan de salarisadministratie, personeelszaken, op allerlei fronten er zijn 26 korps dat nu aan doen en dat gaan we zo direct brengen naar één. Hey, hallo, Bloem! Zo, ben je het weer een strafregelschrijven? Ben je ondeugend geweest? We roepen jij dan maar vlug op? We kunnen jou vandaag niet gebruiken. Ik moet je voorstellen, al die capaciteit die daarvoor vrijkomt, die hopen wij natuurlijk wel aan het politiewerk te gaan wijden. Altwachter, een karweetje. Van der Greep is gisteravond deze woning beroofd. Wat? Ja. Veldwachter Bromsnoor is er maar druk mee met die nationale politie. Maar als het goed is, kan hij binnenkort dus meer dan ooit achter de boeven aan. Want vanmorgen is de nationale politie officieel gepresenteerd... en zijn de 54 korpschefs en opperkorpschef Gerard Bouwman beëdigd. We gaan dus over praten met oud-commissaris van politie Joop van Riesen. Goedemiddag, hartelijk welkom. Ja. Zou het dat voor u geweest zijn, korpschef, bij de nationale politie? Oh, dat is een uh, uitdagende job. Ja? ja, leuk. Kijk, het was al leuk om dat in Amsterdam te doen... Maar nationaal is het natuurlijk uh, net zo leuk en ook uitdagend... want hij moet het toch gewoon even de komende tijd waar gaan maken. PvdA-staatssecretaris Jette Kleinsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, welkom. Van u wordt verwacht dat u het sociale gezicht van het kabinet Rutte 2 zal zijn. Maar eerst even iets anders. Heeft u met kerst wel eerlijk geproduceerde champignons gegeten... waar uw partijgenoot minister Ascher van uw departement Sociale Zaken te opriep? Dus geen Albert Heijn. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik dat niet precies weet, want ik heb bij andere mensen gegeten. Dus bij, bij mijn familie. En uh, uh, die zal ik daar toch nog eens op moeten bevragen, denk ik. Ja. Zeker doen. Ja. Dat heeft u met de kist niet gedaan. Nee, met de kerst heb ik het niet gedaan, want toen was dat uh, volgens mij al niet ah, Dat ongeveer. was vlak daarna, ja, geloof ik. Ja, dat is ja, waar. Ja. Arina Kruithoff, directeur van HALT. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. U presenteert zo in ons programma het aantal jongeren dat tijdens de jaarwisseling een HALT-straf uh, heeft opgelopen. Waar kwamen de meeste incidenten voor? In welke regio bedoel u? Ja? Dat was in het noorden van het land, Noord-Nederland. Groningen, Friesland, Drenthe. Oh, had u dat verwacht? Nee, dat had ik niet verwacht, maar dat is uh, alleen maar mooi. Oké, okay. Dichter bij de dag um, is vandaag Curien van Halen. Het gedicht over deze uitzending hoort u tegen half vier. En wij beginnen vandaag ook met een nieuwe wekelijkse rubriek. Natuur op 1. En onze eerste gast is Thomas van der Es. De jongste boswachter van Nederland. Heeft u een vraag aan Jette Kleinsma? Of wilt u reageren op onze uitzending? Ga dan naar onze website ditisdedag.nu. Of reageer op Twitter via hashtag DIDD. Staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken en Weeggelegenheid. Voor we het over politiek gaan hebben willen we u een aantal persoonlijke vragen stellen. We hebben er een aantal uit onze jukebox geselecteerd. En we zouden het op prijs stellen als u daar kort antwoord op wil geven. Welke leeftijd zou u het liefst willen hebben? Oh, ik ben nu 55 en ik moet zeggen dat me dat goed bevalt. Wat wou u als kind worden? Ja, um, ik had wel graag schaatser willen worden. Maar ja, mijn benen deden niet zo mee. Dus uh, ik, uh, ik had nooit kunnen denken dat ik staatssecretaris zou worden. Maar ik heb gestudeerd voor Juffie Geschiedenis. Bent u ijdel? Nou, iedere politicus is dan een heel klein beetje ijdel, geloof ik. Maar ik ben niet zo dat ik uh, echt enorm in de spiegel kijk of mijn haar wel goed zit. Want dat wordt toch nooit wat. Kunt u tegen uw verlies... Uh, ik, ja, ik ben dol op klaverjassen. En uh, uh, daar verlies je zo nu dan ook. Het is niet anders. En toch blijf ik het hartstikke leuk vinden. U ergert zich aan? Nou ja, aan allerlei mensen die er een potje van maken. En die uh, frauderen. En daardoor uh, gewoon onze basis onder de sociale verzorgingsstaten uithollen. En die mensen, uh, nou, daar heb ik een broertje aan dood. Bent u de laatste tien jaar linkser of rechtser geworden. Wauw. Ja, de meeste mensen vinden mij toch wel behoorlijk links. Uh, en volgens mij blijft dat ook wel zo, hoor. Ik, ik ben er nou eenmaal erg van... dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving. En dat, dat ja, lijkt links te zijn. Maar het zou net zo goed rechts kunnen wezen. Ja, u bent in dat opzicht niet veranderd. Nee. U zegt, ik ben 55 en dat bevalt goed. Heeft u dat altijd al willen zijn? Of zegt u elk jaar dat de leeftijd die u heeft de ideale leeftijd is? Nou ja, kijk, toen ik jong was... Uh, ik zei net al, ik kan niet zo goed lopen. Toen dacht ik, nou weet je wat, als ik nou 30 word... en ik kan nog steeds lopen, dan ben ik een spekkoper. Want uh, als ik dan nog niet in de rolstoel zit, dan is dat hartstikke mooi. En nu ben ik 55 en ik loop nog steeds. Ik zit zo nu dan ook wel in de rolstoel. Maar ik kan gelukkig nog steeds uh, lopen... Dus ja, ik, um, ik vind dat ouder worden echt, echt mooi. Ja, dat klinkt raar. Maar je, uh, je hebt zoveel geleerd in je leven en je leert nog steeds. En het is zo fijn om met dat rugzakje op uh, uh, aan de slag te zijn. Is dat eigenlijk elk jaar leuker? Ja, ik vind van wel. ja. ja. U heeft uh, spastische benen, hè? dat is de reden dat u moeilijk kunt lopen. Is het de verwachting dat dat steeds minder wordt? Is dat een progressieve nee, ziekte? Nee, nee, nee. Het, is, het is geen progressieve ziekte. Maar als je spastische benen hebt, dan slijt je wel sneller dan de gemiddelde Nederlander. Ja. Dus uh, uh, ja, daar moet ik gewoon wel een beetje rekening mee houden. Ja. En dat schaatsen is dan wel een vreemde ambitie geweest? Ja, maar het leek me prachtig. Op natuureis en dan... Uh, wauw, en, en dat het dan zo bitter koud was. En mijn moeder en mijn vader ook, die zeiden altijd... nou weet je wat, je gaat maar gewoon mee op een sleetje. En dan ga je maar achter de koek en zoopie staan. En nu, uh, vorig jaar vroeg het ook dat het kraakte. Bijna. Ja, dan Hij ga ik gewoon met, met mijn man, uh, die zet me dan in de rolstoel... en ik kan hartstikke goed schaatsen. Dus die schaats dan met mij uh, in de rolstoel. En die zegt dat dat heel prettig is. Want dan schaats je als het ware achter een stoel. Dus als er dan ergens een scheur in het ijs zit, is er niks aan de hand. En ja, die vangt u op. Ja, die vang ik op. Ja, inderdaad. Ja. ja, daar komt het eigenlijk op neer. Dus u vindt ijs gewoon heerlijk? Ja, nou en of. Ja. Ja. En u heeft gestudeerd voor juffrouw geschiedenis, hoorde ik nou ja, dat goed? Ik heb juffie zei u, geloof ja, nou ja, juffie. Goed, juffie, ja, nou, ik. Ja, ik heb uh, geschiedenis gestudeerd, uh, sociaal-economische geschiedenis. En ik heb ook mijn onderwijsbevoegdheid gehaald, omdat ik dat... Uh, ja, het leek me hartstikke leuk om voor de klas te staan. Maar in de jaren tachtig, toen ik afstudeerde, uh, toen was er eigenlijk nauwelijks werk voor academici. En um, toen ben ik in de politiek verzeeld geraakt. Ja, en van de ene baan in de andere. Wethouder in Rotterdam. Of in, in Den Haag was ja, Den het hè. Daarna ja. staatssecretaris, daarna Kamerlid en nu weer staatssecretaris. Ja. Heeft u nog geaarzeld toen ze u vroegen of zei u meteen? Top. Nou, ik moest wel even um, diep ademhalen. Want er ligt natuurlijk een regeerakkoord uh, dat niet voor de poes is. Uh, en daar staan ook maatregelen in. Um, die, die u zelf niet bedacht zou hebben? Nou, uh, die maatregelen stonden ook natuurlijk voor een groot deel... wel in het pvda verkiezingsprogramma. Daar moet ik heel uh, ruiterlijk in zijn. Ook die bezuinigingen. Uh, maar het, het zijn soms ook maatregelen die bij kwetsbare mensen terechtkomen... En daar heb ik dan wel moeite mee. En nou uh, zit ik daar, ik heb ja gezegd, dan ga ik het doen ook. Maar dat betekent wel dat ik de scherpste kantjes... juist voor die mensen eraf wil knagen. Ja, en dat kan, want wat afgesproken is, is afgesproken lijkt ja. me. We, binnen de uh, context van de bezuinigingen, daar moeten we voor gaan staan. Maar ik wil heel graag samen met alle partners, dus met de werkgevers en de werknemers, maar ook met de gemeente en zeker ook met de mensen waar het over gaat, echt heel goed nadenken over hoe doe je dat dan. Want welke randje zou u eraf willen knagen? Nou, het is heel belangrijk dat iedereen gewoon wel mee kan doen. En dan moet je durven kijken naar... wat uh, moeten werkgevers nou betalen hè, voor iemand die op de werkplek aan de slag gaat? En wat moeten we dan als samenleving nog bij willen plussen? Nou, En als je daar een mooie balans in kunt vinden... Maar zit die niet in het regeerakkoord dan? Jawel, die zit, die, zeker die zit in het regeerakkoord. Maar het gaat erom dat je die werkgevers zover krijgt... dat ze ook echt die plekken maken voor mensen die, die het betreft. En dan heeft u het over mensen met een handicap? Ja. Ja, dat is een van uw, uw uh, onderdelen van uw portefeuille, ja. hè? de participatiewet. Inderdaad. En maar Ik, ik uh, heb, heb het ook over mensen die 55 plus zijn. Dat is ook onderdeel van mijn portefeuille. Ik ga ook over de AOW en de pensioenen. En uh, nou ja, je ziet dat als mensen nu hun baan verliezen... In, in de crisis, dat het echt lastig is. Zeker als je 55-plus bent. Dus uh, dat is ook zo'n onderdeel waar ik echt aandacht voor heb. Ja, maar ik heb nog niet gehoord welk randje u van het regeerrekord wilt afknagen. U heeft wel gezegd, we gaan het allemaal wat we afgesproken hebben... zo sociaal mogelijk invullen. Ja. Maar als u iets eraf wilt knagen, dan wilt u iets een beetje veranderen... als ik het goed hoor. Nou, ik ben in conclaaf met alle wethouders... Hè, de, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten. En die wethouders die zeggen tegen mij... oké, okay, um, als wij dan zo meteen die participatiewet moeten gaan uitvoeren... Dan willen wij dat doen ook binnen de bezuinigingen. Maar dan moet je ons wel meer vrijheid geven. Om ervoor te zorgen dat de mensen waar het om gaat ook echt een plek kunnen krijgen. En die vrijheid, die ben ik nou met hen aan het verkennen. Ja, precies, die staat nog niet in de regeringskort. Nee. En die wilt u er dan zelf bij maken, zeg ja. maar. Ja. Nou bent u gezegend met een enorm optimisme. Hè? Althans, dat is het beeld wat over u bestaat. Ja, nou, dat beeld is er wel enorm aan de orde, ja. Want dat wordt me steeds weer uh, aangedragen. Uh, maar ik ben inderdaad geen, zwart, het, je ben geen... Het... zwart kijkertje, nee. Nee, nee. nee. dus het moet kunnen? Nou, ik vind wel um, dat als iedereen echt enthousiast mee gaat helpen... en uh, ik merk dat ook bij werkgevers en werknemers en bij de gemeenten... Uh, dat dat wel degelijk moet kunnen, ja. Maar u heeft wel te maken met mensen die in een situatie zitten... waar ze soms alleen maar zwart zien... Nou, uh, nee. Kijk, als, als je een beperking hebt... dan wil dat niet zeggen dat je meteen ook uh, de moed hebt verloren, hoor. Um, het, het is heel vaak zo dat mensen staan te popelen... om ook gewoon bij te dragen aan ons allemaal. En het gaat er dus om dat je een goede loopplank uitlegt... voor al diegenen die, uh, nou ja, die, die, die, die dat extra een steuntje in de rug nodig hebben. En voor de een is dat gewoon het, echt het letterlijk slechte van drempels op de werkvloer. Voor de ander uh, is dat um, nou ja, grote letters op je pc. Het kan van alles zijn. Dus het gaat erom dat we heel goed nadenken met de mensen samen die het betreft... Uh, welke uh, zaken je moet aanpassen, zodat mensen mee kunnen doen. Ja, want wet, u gaat een wet maken die iedere werkgever verplicht... om 5% van zijn personeel te laten bestaan uit iemand die arbeidsgehandicapt is. Ja. Ja. Ja. En wanneer ben je precies arbeidsgehandicapt? Is daar een helder criterium voor? Ja, dat, dat, uh, daar is een helder criterium voor. Want dan, uh, he, nu, nu is het nog zo dat je dan of in het sociaal werkbedrijf aan de slag bent. Of je bent waar jongeren, heet dat dan. Dan ja. zit je in de waaijong. Uh, en daar zitten natuurlijk ook heel veel jonge mensen in die wel degelijk iets kunnen en die we gewoon moeten helpen. Ja, dus het gaat om mensen die nu nog niet werk hebben? Ja. Dat, dus mensen die gehandicapt zijn en nu al in een reguliere baan opereren... die tellen straks niet mee, of wel? Wel, die tellen ook mee. Dat okay. zou oneerlijk zijn, want ja. anders... dan worden de werkgevers die het hartstikke goed gedaan hebben... tot nu toe gestraft. Ja. Meneer Van Riesen, had u vroeger uh, gehandicapt in dienst? Ja, daar waren we ook al mee bezig, ja. Um, <coughs> onder andere voor kopie en, en dat soort zaken... en. Vanuit een heel ander afgelopen jaren, ander werk wat ik gedaan heb... Euh, hebben we gewerkt met, euh, met een bedrijf waar gehandicapte butler waren... in het kader van videoconferences. Dus zij organiseerden gewoon videoconferenties voor grote bedrijven in Nederland. Internationale conferenties. En dan zit er dus iemand ergens thuis achter zijn computer gehandicapt, maar de lichamelijk ja. gehandicapt dan ja. lichamelijk gehandicapt en die regelt dat allemaal. Ja precies. Dat zijn zo ja, mooie ja. voorbeelden, want ik was een paar weken geleden op werkbezoek bij een supermarkt, de Jumbo in Utrecht. En uh, daar hebben ze 100, ik geloof iets van 138 mensen in dienst. En 36 daarvan uh, komen uit een sociaal werkbedrijf. Hoe komt dat? En, uh, en, nou, om, omdat daar een enorme sociale werkgever zit. Die uh, werkgever die vindt het gewoon mooi en goed en zinnig... om die mensen in dienst te zeker? hebben. Zeker. En dan zie je dus dat de vakken worden gevuld... door een mevrouw die niet kan lezen of schrijven. Maar die wordt geholpen door een meneer die in een, in een rolstoel zit. En die kan hartstikke goed lezen en schrijven. En die kan dan dus lezen wat de uiterste verkoopdatum is. Mm. En die zegt dan tegen niet die mevrouw... Nou, als je nou die pakken mail zo uh, in het schap zet... Dan, uh, nou, dan hebben de klanten daar profijt van. Maar hoeveel van dat soort bedrijven zijn er, waar dat zo mooi gaat? Nog veel te weinig. Dus daarom is het ook zo belangrijk dat we met z'n allen zeggen... kom op, uh, die mensen horen er ook bij. Ja, want krijg je dan ook geld van u? Want dan heb je eigenlijk ja. twee personeelsleden nodig... Voor, wat, voor iets wat eigenlijk door één iemand gedaan kan worden. Kijk, daar gaat het om, niet Van Brink. Ja, dat, dat, dat is het dus. En wij moeten met z'n allen... kijk, de werkgever geeft daar wat geld voor. Hè? Gewoon datgene wat mensen doen, wordt betaald... Ja. Maar ze kunnen natuurlijk nooit uh, gewoon uh, heel hard werken. Met alles erop en eraan. En als samenleving moeten we dat gewoon bijplussen. Ja. Mevrouw Kruidhoff, heeft u uh, mensen met een handicap in dienst? Uh, ik zit me net te bedenken, dat zijn er wel te weinig. Oké, okay, oh, dus ja. u moet aan de slag. Ja. Want die wet gaat in op 1 januari 2014. Ja. En dan maar, krijg je een boete als je niet ja, doet. Oh oh nee. Het kwotum gaat in op 1 januari 2015. Dus u heeft nog twee oh, jaar de Oké. Okay. Ja. Maar de wet gaat in op 1 januari 2014. Maar die wet die zorgt ervoor dat, dat de mensen... Uh, ja gewoon wel um, uh, recht in het gezicht worden gekeken... en dat die ja. mensen ook geprikkeld worden om wat te gaan doen. Ja. Toch ook even Thomas van der S vraagt... Stadsbosbeheer lijkt me eigenlijk een hele mooie plek... voor um, allerhande mensen met, met handicaps om aan het werk te zijn. zou zeker kunnen, ook uh, als je kijkt naar heel veel uh, onderhoudswerkzaamheden... die er in de terreinen van uh, Stadsbosbeheer gebeuren... Dat doen we ook wel, vaak wel via aannemers of aannemersbedrijven. die inderdaad ook sociale werkvoorzieningen aanbieden. En die doen bijvoorbeeld bij ons in de Biesbos beheren op dit moment op een aantal plekken. Welk beheer? Hakgrienden, dat zijn knotwilligen die om de vier jaar gehakt moeten worden. Wist je dat niet? Nee, dat <lacht> weet ik ook niet. Nee, en dat moet je, wel goed bij, moet je wel goed ter hand zijn, zou ik maar zeggen. Nou, het is als je als die wil... Ja, ja. ja. ja. oké. Okay. En, en maar... er wordt een wet, en als je het niet doet, vanaf 2015, krijg je een boete, hè? Ja. 5000 euro. Per, per jaar, per plek. Ja, ja, die je eigenlijk zou moeten hebben. Ja. ja. En dat, dat ja. Lijkt me Kijk, het toch gaat erom wat... dat, dat bedrijven die 25 uh, medewerkers of meer hebben... dat die mee gaan doen in die quotumregeling. En dat betekent dus dat, je, dat uh, 1 op de 20 mensen die je in dienst hebt... Uh, dan iemand met, met een beperking... Ja, en de VVD heeft daarmee ingestemd? Ja. ja. En de werkgevers? staan niet te popelen. Ik heb uh -oh, met de heer Wintjes natuurlijk uh, contact. Hoezo? Uh -oh. Uh -oh. Nou, um... En ze keek naar haar nagel. Ja, nou ja, kijk, uh, uh, meneer Wintjes zegt tegen mij... en dat snap ik ook heel goed... die zegt, nou ja, Jetta, uh, kunnen we niet iets anders verzinnen? Want het is inderdaad heel belangrijk dat die mensen mee gaan doen. Maar ja, maar ja, maar ja, zo'n boete, dat is toch niet leuk? En ik heb tegen hem gezegd, Bernard... Uh, als jij een ander lumineus idee hebt, binnen nu een twee jaar... waardoor die mensen inderdaad gewoon een plek krijgen... Uh, en dat kwotum niet in zou hoeven gaan... nou, dan uh, ben ik daar heel benieuwd naar. Maar tot op heden moet ik constateren... dat niet alle werkgevers nou bepaald... Nee, maar, maar hij krijgt voorzien... de kans om het van tafel te krijgen... als hij met een ander idee komt wat hetzelfde oplevert. Nou, ja, maar, uh, ja, zo zei u het ongeveer. Ja, zo, zo zei ik het ongeveer wel, en dat meen ik ook. Maar uh, ik moet nog wel zien dat dat dan ook gebeurt... en dat zijn achterban dat dan ook gaat doen. Want uh, de heer Wintjes... Uh, uh, Is weet een ook, man. Ja, ja. ja. En die weet heel veel te verzinnen. En dat vind ik ook knap. Maar dan moet zijn achterbanden wel voor gaan staan. Zong lose it. Na half drie maakt directeur Halt-Arina Kruijthof bekend... hoeveel jongeren tijdens Uit Nieuw een taakstraf hebben opgelopen. We praten eerst nog verder met uh, staatssecretaris Jetta Kleinsma... die net al zei dat er een stevige regeerakkoord ligt. De WW wordt versoberd, nu nog maar een jaar straks... in plaats van, uh, ik geloof dat het nu uh, langer is, hè, 34, 36 ah, maanden. 38 maanden. 38 maanden zelfs. Als je, als je heel lang gewerkt hebt, ja. dan moet je er wel bij zeggen. Ja, straks zit je na één jaar in de bijstand. En nu gaat het over de bijstand. Dus u krijgt er veel mensen bij, vermoedelijk. Uh, nou ja, dat, dat zou je wel denken, ja. dat kan gebeuren als de crisis aanhoudt. Kijk, het, het punt is, um, mensen die een baan hebben in Nederland... die voelen nog niet zo vreselijk veel van die crisis. Maar als je je baan verliest, ja, dat is dus wel een rampje. Omdat je uh, dan echt op zoek moet naar een andere baan. En uh, gelukkig uh, lukt dat heel veel mensen nog steeds. Want er zijn natuurlijk hartstikke veel vacatures... Maar uh, als je geen baan kunt vinden, ja, dan wordt het wel heel ingewikkeld. Ja, en dan gaat je inkomen ook echt omlaag. Zo is het. En ik ga ook over de schuldhulpverlening en de armoedebestrijding. En ik merk dat steeds meer mensen aankloppen bij de gemeente. Ja, ziet u de armoede al toenemen? Uh, ja, nou ja dat, dat blijkt toch wel zo te zijn. Ja. Hoeveel mails krijgt u van wanhopige mensen? Veel. Ja, ik, uh, kreeg, ik moet ook, zo gaat dat dan, hè, de zogenaamde burgerbrieven beantwoorden die naar de koningin worden gestuurd. De koningin stuurt de brieven die aan haar worden gestuurd. Gewoon uh, die... naar u? Nou ja, nee, ja, nee, nee, nee, naar alle bewindspersonen. <laughs> maar als het gaat over, over inkomen en over dat soort zaken... dan komen ze bij mij terecht. Um, en daar zijn soms hele verdrietige uh, uh, gevallen bij. En en wat... Ja, sorry. Ja, En dan? Wat doet u dan? Nou, dan, uh, uh, ja, dan probeer ik die mensen uh, te vertellen... waar ze terecht kunnen voor hulp... En uh, dan schrijf ik er ook echt heel minutieus bij... Uh, als die mensen in een bepaalde gemeente wonen... Uh, wat het telefoonnummer is van uh, de sociaal raadsman waar ze naartoe kunnen. Maar dat doet u allemaal zelf? Dat, dat, nee, dat, is, dat kan toch niet uit qua nee, tijd? Nou, nou, nee, kijk, zo'n staatssecretaris... want het zijn echt tientallen brieven, hè? Ik wou net ja, zeggen, het zijn honderden. ja. Dus zo'n staatssecretaris die heeft gelukkig mensen die de pen voor haar voeren. Maar ik lees ze wel allemaal zelf. Nou, ja, oké, okay, dat ik echt, vind ja, ik wel opmerkelijk. Daar ben ik uh, wel een tut in, heb ik begrepen. Want niet iedereen doet dat, heb ik ook begrepen. Maar ik vind, kijk, het, zijn, het gaat om mensen. En die mensen nemen je bloed serieus. En als iemand zodanig in, in, in de treurigheid is gekomen... dat hij de koningin moet schrijven omdat hij gewoon geen uitweg meer ziet... ja, dan moet ik dat wel weten. Want uh, anders kunnen we geen goede regelgeving maken met z'n allen. Die mensen die in de bijstand zitten, die moeten natuurlijk eigenlijk weer aan het werk, zodra dat kan. Vorig jaar, eh, maart, stuurde de Rotterdamse wethouder Marco Florijn, partijgenoot van u, die stuurde 16 bussen vol met mensen uit de bijstand, verplicht naar het Westland, om daar werk te zoeken. Uh, mensen die kunnen werken, die moeten ook werken, wat ons betreft. Bussen vol mensen zonder werk gingen naar het Westland. En hoeveel mensen kwamen er op dagen? 325 mensen. Zou je het wat vinden om hier te gaan werken? Ja. Anders komt er een uitkeringskorting van 30 tot 100 procent. En hoeveel mensen kwamen er op dagen? Ik denk dat er heel weinig van terecht gekomen is. 16 bussen, geloof ik dat het waren, meneer Florijn. En hoeveel mensen kwamen er op dagen? 19 hebben intussen een contract bij een tuinder. Mensen die uh, langdurig werkloos zijn. Ze willen niet, zeggen de tuinders. Hedig jammer, maar uh, helaas. Eventjes geduld nog, want het busje komt zo. 16 bussen, uiteindelijk 19 mensen die een contract kregen. Ja, dan wordt je in eerste instantie niet vrolijk. Dus niet stand. veel? Nee. Maar ik denk dat, um, en daar praat ik dus nu ook enorm intensief over... Hè? Met niet alleen maar met wethouder Florijn uit Rotterdam... maar met uh, veel meer wethouders uit het land. We zullen heel erg nauwgezet moeten kijken naar wat kunnen mensen. Uh, en dan... maar want zijn er hier mensen in de bussen gezet... die er helemaal niet in hadden moeten zitten? Ja, dat, Kijk, ik heb er niet bij gezeten, dus dat, dat, dat kan ik gewoon niet zeggen. Dat is je nauwgeest. hebt ook gezegd, heel veel mensen willen niet werken. Ja, maar zo simpel ligt het niet. Soms wel, hey, misschien. Ja, maar, maar uh, ik weet niet hoe het u vergaat... maar soms moet je ook een beetje gemotiveerd worden. En als je al heel lang thuis hebt gezeten... dan vind je het ook gewoon eng en spannend. En uh, dan denk je alle mensen... als ik het nou maar durf meteen. Mm. En als ik dan nou maar in een beetje een, een setting terechtkom... waar um, nou mijn collega's ook begrijpen... dat ik niet uh, uh, heel erg hard meteen kan werken. Want je moet ook weer echt op gang komen... Dus uh, ik ben er erg van dat, dat iedereen ook uh, wordt aangespoord. En dat je niet uh, als een plumpen ding thuis blijft zitten. Maar um, je moet wel heel erg goed kijken naar wat kan iemand. wat is passend daar, bij, daarbij. Ja. Ja. In ja. de vorige paarse periode hadden we melkertbanen. Ja. Dat waren een soort opstap, opstartbanen. Komen ja. die weer terug wat u betreft? Nou ja, uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen... dat dat idee he, van Ad Melkert een heel goed idee is geweest. Want, uh, Ze zijn wel afgeschaft. Ja, maar dat, dat komt eigenlijk omdat die melkertbanen. Als, uh, ja, als, als je zou kunnen zeggen, als echte CAO-banen zijn ingevuld, waardoor mensen veel meer zijn gaan verdienen als het minimumloon. Ja. Dus uiteindelijk verdienen ze soms 140, 150 procent minimumloon. En dat moest allemaal bijgeplust worden door ons als samenleving. En dat is dus te enthousiast gegaan. En wat ik nou zo graag zou willen, is dat je mensen gewoon uh, mee laat uh, werken uh, op een ordentelijk loon, en dat is het minimumloon zodat we niet weer uh, de, de zaak de pan uit laten. Ja, maar komen die melkbanen dan weer terug... alleen dan in die andere vorm die u nu beschrijft? Ja, maar ik, ik zou dat uh, dan... Kleinsmaatbanen willen noemen. Ja. Nee, ik ben er oh. altijd tegen om mijn naam ergens aan te Jetta-banen. Ja, ook uh, allemaal leuk en aardig. Maar laten we het nou maar gewoon banen noemen. Want, kijk, nee, maar het zijn bijzondere banen, daarom hadden ze een andere naam. Ja, nou, nee, maar het zijn eigenlijk geen bijzondere banen, want mensen willen heel graag aan het eind van de maand gewoon op hun deurmat een loonstrook zien. En dan kan het hen eigenlijk niet zo vreselijk veel schelen wie die loonstrook nou uiteindelijk heeft betaald. Maar u natuurlijk wel, want u heeft liever dat de werkgever zich gewoon betaalt. Ja. En, en de werkgever, als er gewoon stevig wordt gewerkt... dan moet hij ook het leeuwendeel betalen. Maar we kunnen natuurlijk met z'n allen best iets bijplussen... als iemand niet helemaal dat minimumloon op eigen kracht kan verdienen. Ja, en is dat allemaal al geregeld of moet u dat allemaal nog organiseren? Nou, uh, Dat is nou juist die participatiewet. Dat is diezelfde wet? Dat is precies ah, okay. die wet. Ja. Dat, maar dat gaat geldt dus ook voor mensen om. die geen handicap hebben? Uh, dat geldt ook voor mensen die wel degelijk gewoon zelf... hun minimumloon kunnen uh, verdienen. En die moeten ook gewoon aan de slag en die worden niet bijgeplust. Nee, oké, okay, maar dus die participatiewet gaat alleen over mensen die het niet kunnen? Nee, allebei. Dus mensen die in, nu in de bijstand zitten... Ja. Kijk, uh, we, even, even om het heel snel uit te leggen. Uh, we hebben nu de bijstand, dat is de WWB, de wet werk en bijstand. We hebben... Uh, de, de Waajong, voor jonge gehandicapten. En we hebben de WSW, voor de mensen die in de sociale werkvoorziening aan de slag zijn. Nou, al die drie potten met geld, zou je kunnen zeggen, ja. die worden nu bij elkaar gevoegd. En dan kunnen gemeenten ervoor zorgen dat mensen uh, op de plek terechtkomen waar ze het beste tot hun recht komen. En soms kunnen die mensen dus hun volledige loon zelf verdienen... Uh, maar soms, uh, als ze uit de Wajong komen, of uit het sociaal werkbedrijf... gaan ze dat niet ja, halen. En dan gaat u plus. En dan moet u er ja. bijplussen. Uh, nou, nou, een opmerkelijk ding is natuurlijk dat u samen moet werken met de FNV. Ja. Daar heeft u ook tot voor kort gewerkt. Nou, ik ben daar vrijwilliger geweest. U was vrijwilliger ja. bij de ja. FNV, maar wel eentje die veel te zeggen had. Ik was kwartiermaker. Dus u heeft ze gewoon in uw zak, of niet? Als er echt een probleem is, dan belt u ze op ho, en dan ho, zegt u tegen Ton... Ton Heerts, de, de, de voorzitter van de FVN, regelt dit even. Nou, zo gaat het niet helemaal. Want, uh, kijk, Ton uh, staat natuurlijk pal voor uh, alle werknemers in Nederland. En uh, uh, die vindt dat dit kabinet op onderdelen uh, zaken wil... waar hij niet onmiddellijk blij van wordt. Nee, en bijvoorbeeld gaat, die WW-inkorten. Ja, bijvoorbeeld ja. of het ontslagrecht bekijken. He, dat, dat, uh, maar helpt het dat u daar gezeten heeft? Ja, heel erg. Heel erg zelfs. Ja, ik, okay. ik vind dat heel fijn, want ik, ik uh, kende de vakbeweging nauwelijks... voordat ik daar uh, kwartiermaker werd. En nu uh, begrijp ik veel beter dan daarvoor waar die vakbeweging voor staat... en hoe belangrijk de vakbeweging in Nederland is. En al diegenen die zeggen, nou, we kunnen er wel zonder... die hebben het niet begrepen. Nee, maar u heeft, ze, u heeft ze wel belangrijk. op sommige punten tegen uw beleid. Ja, maar dat is, toch, dat is toch ook logisch? Kijk, uh, uh, Lodewijk Ascher en ik... Hè, Lodewijk is de is, minister, is de minister ja. en ik ben de staatssecretaris. Wij zullen de komende maanden enorm intensief gaan overleggen... met werkgevers en werknemers... En die twee die hebben hele verschillende belangen soms. Logisch, soms ook dezelfde belangen. Hè? Oh ja. En we gaan met z'n drieën, dus werkgevers, werknemers en overheid... Uh, ervoor zorgen dat... Nee, dat snap Nederland ik. Maar heeft u nou een komt. voordeel omdat u daar gezeten heeft? Omdat u de situatie kent? Of heeft u een nadeel? Omdat, omdat u, ja, u kent de situatie daar zo goed... u weet ook precies waar u pijn gaat doen als u iets doet. Ja, nou, ik, ik vind zelf een voordeel. Want ik heb de mensen leren kennen, ook de achterban leren kennen. Op de werkvloer hè, ben ik heel veel geweest... Euh, om goed te kijken waar die vakbeweging nou voor staat... En doordat ik die mensen heb leren kennen... begrijp ik ook veel beter wat er aan de hand is. Ja. En, uh, en zij voelen zich, denk ik, serieuzer genomen door mij. Omdat ik juist in die haarvaten die mensen heb ontmoet. En ik, ik neem ze bloed serieus. En het geldt overigens ook voor de werkgevers. Dat het ook even heel helder is. Want dankzij die vrijwilligersklus heb ik natuurlijk ook de heer Wintjes en de heer Biesheuvel... Heel vaak ontmoet. De... Nou, nou, ja. Ja. En dan zegt u gewoon weer met z'n allen. Want dat zegt u vooral heel graag. We ja, moeten dat... het met z'n allen doen. Ja, want we kunnen het niet in ons spieren uppie. Laten we dat nou ook eens tegen elkaar zeggen. Dat ieder voor zich, dat wordt hem niet. Dat wordt hem gewoon niet. Na het nieuwsoverzicht van half drie maakt directeur Halt, Arina Kruidhoff, bekend hoeveel jongeren tijdens oud en nieuw een taakstraf hebben opgelopen. Nu eerst het nieuws van half drie, gelezen door Jeroen Tjepkma. Radio 1. Het NOS-journaal.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 En het terugkijken van televisieprogramma's via Uitzending Gemist... van de publieke omroep wordt steeds populairder. In 2012 werden meer dan 311 miljoen programma's teruggekeken. De helft meer dan het jaar ervoor. De populairste programma's zijn Spangas en De Wereld Draait Door. Dat waren de hoofdpunten. ANEB ah, Verkeersinformatie. Het is rustig op de weg. staat wel één file op de A16 Breda-Rotterdam... voor de Van Brien Noordbrug 2 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Hier aan tafel zitten staatssecretaris Jetta Kleinsma... Arina Kruidhoff, directeur van HALT... oud-hoofdcommissaris van politie Joop van Riesen en de jongste boswachter van Nederland, Thomas van der Es. U kunt reageren op deze uitzending via Twitter. Dan kunt u het beste de hashtag DIDD gebruiken. U kunt ook onze website bezoeken, ditisdedag.nu. Ja, hoewel de jaarwisseling volgens minister Opstelte iets beter verliep dan vorig jaar... zijn er toch ruim 600 mensen opgepakt omdat ze voor overlast zorgden of gewelddadig waren. De eerste arrestanten zijn inmiddels al voor de rechter verschenen. En veel jongeren hangt een straf bij Halt boven het hoofd. Arina Kruidhoff, directeur van Halt, welkom. Dankjewel. Ja, eh, minister Opstelte die zegt, nou, rustiger dan de vorige jaren. Bent, bent u het daarmee eens? Nou, voor wat betreft het aantal verwijzingen naar halt... Uh, zitten we op hetzelfde jaar als vorig jaar. 1422 uh, haltstraffen totaal. Uh, vorig jaar was dat 1436, dus dat is hetzelfde niveau. Het is wel een stabilisatie ten opzichte van de eerdere jaren... want toen was er sprake van een daling. Ja, dus zeggen we dan, hè, want u maakt nu die cijfers hier bekend... u, u weet ze echt sinds kort, ja. uh, sinds vanochtend... zegt ze dan van, uh, ja, dat is, dat, dat, we gaan de goede kant op. We, we zitten op hetzelfde niveau... Um, als je zegt van wat is dan het oordeel over die cijfers. Dan is dat vrij moeilijk om te zeggen. Omdat we zien dat de regionale verschillen wel heel erg groot zijn. Ja, u zei aan het begin van de uitzending. Ja. Opmerkelijk genoeg in het noorden van het land. Ja. Uh, daar, daar zat een uitschieten. Ja, er zat een uitschieten en boven. Met een uh, verschil ten opzichte van vorig jaar van 75 procent. Maar dat is gewoon een actieve uh, BOA is dat geloof ik. Hè? De, de, de, de, de benoemde opsporingsambtenaar. Nee, de politie verwijst uh, de politie aan de halt. Ja. Uh, in dit geval in ieder geval. Voor maar het hele actieve bromsnor was daar. Um, nou, nou, wat we wel merken is dat we hebben de afgelopen maanden geïnvesteerd in goede relaties met de politie. Um, en we gebruiken daarbij ook sociale media. In de afgelopen maanden hebben we Twitter uh, in, in dit specifieke voorbeeld, Noord-Nederland, ook actief ingezet. Blijkbaar heeft dat uh, gewerkt. Ja, okay, ja, want want dat hoe, het... hoe gaat dat dan? Dan zet u op Twitter je mag geen rotjes gooien voor uh, 10 uur op Oudjaarsdag? dag. Nou, wat we dan ook doen, is juist het twitter van de politie in de gaten houden. En op die manier ook op basis van incidenten die er gebeuren... met de politie meteen even de telefoon pakken... Uh, en dan uh, ja, bespreken wat je dan in dat geval met die jongeren kan doen. Maar het blijft natuurlijk lastig als, als er ergens een uitschieter zit. Uh, de grote steden zijn natuurlijk ook altijd uitschieters... Is dat dan omdat daar de jongeren zo ontzettend niet braaf zijn... of omdat die politie zo actief is? Dat weet u dus ook niet. Nee, wat we, uh, dat klopt, dat weet ik inderdaad niet. Wat we zien is dat, uh, nou ja, en daar is uh, de heer Van Rissen zo meteen gaat er ook over praten... op dit moment is er nog wel verschillend uh, beleid van de verschillende korpsen. En die verschillen die merk ik wel heel duidelijk. Ja, noem eens een voorbeeld. Nou ja, een, een, een korps bepaalt zelf de prioritering... Uh, dat is op zich heel logisch en terecht, en dat zal in de toekomst ook uh, gebeuren. He, van welke, als het gaat om opsporingen en, uh, en vervolging. Maar als ik dan zelf naar de cijfers kijk, dan zie ik bijvoorbeeld uh, Flevoland gewoon in vechtstreek. Lelystad almere nou, daar hebben we heel erg weinig uh, verwijzingen als het gaat om vuurwerk. Dan denk ik, ja, daar hebben de... dat kan ik dan niet heel uh, Nee, daar heeft de politie vertellen. misschien gewoon toch wel een beetje de andere door de vingers gezien. Ja, want wat, wat doen jongeren nou als ze een straf verdienen? Wat hebben ja. ze dan uitgesproken? Uh, in zijn algemeenheid gaat het om een aantal uh, delicten. Uh, nou, vuurwerk is een, een bekende natuurlijk. Gewoon ja, te vroeg er... afsteken van vuurwerk, dan, vuur dan kan je al een hand ja, voor krijgen. Te vroeg, uh, of te vroeg bezitten van vuurwerk, hè, buiten de periode, of illegaal vuurwerk. Ja, dat en zijn Ik weet wel zeker dat hadden. dat meer dan 1400 mensen waren die dat gedaan hebben. Uh, ja, maar datzelfde geldt waarschijnlijk ook voor de aantal arrestanten uh, uh, en de volwassenen. Ja, hoe ik oud? denk dat ik er alleen nog wel 1400 gehoord heb. Ja, bij jou in de straat was het toch deze? Ja. Die een haltstraf heeft gekregen. Ja. Mocht ik dat niet zeggen? Nee, thuis. schijn. Oh, sorry. Een hele veilige straat. Ja. Hoe oud zijn die jongeren? Um, de jongeren die naar halt gaan uh, zijn tussen de 12 en de 18 jaar. En nou ja, dat is dus niet alleen maar vuurwekker. Dat is ook winkeldiefstal, uh, uh, vernielingen. Uh, ja. Uh, alcohol. Maar wat staat, wat voor straf uh, krijgen ze nou? Waar moet ik aan denken? Ja, nou, dat bestaat uit verschillende onderdelen. Totaal vinden er drie gesprekken plaats, in ieder geval. Dat daar is al een hele grote straf. Ook, nou, dat, daar zijn de ouders ook bij, uh, even qua bewustwording. Um, in die gesprekken gaan we dus echt het gesprek met de jongeren van: wat heb je nou gedaan? Ben je bewust van het gedrag wat je hebt gepleegd? Van het effect van dat gedrag, ook op anderen, op de slachtoffers uh, enzovoort. Komen ze en opdagen bij dat soort gesprekken? Ja, ze moeten wel. Ja, ze moeten zeker. Want anders gaan ze vervolgens naar het OM uh, uh, terug. Uh, er zit dus wel degelijk een sanctie achter. In die gesprekken dus ook, uh, hoe voorkom je nou de volgende keer dat het weer gebeurt? Dat is vaak gaat het om groepsdrukken. Uh, hoe voorkom je nou dat je de volgende keer mee wordt gezogen uh, uh, enzovoort. We gaan ook met de ouders het gesprek aan. Uh, wat is hun rol daarbij uh, geweest? Nou, dat zijn drie gesprekken. Daarnaast moeten de jongeren een leeropdracht uitvoeren. In een beperkt aantal gevallen ook een werkstraf. Dat is dan wel altijd gerelateerd aan het delict wat is gepleegd. Dat is dus vuurwerk opruimen? opruimen. Ja. Ja, nou ja, bij vuurwerk noemen we het eigenlijk niet zo heel vaak hoor. Uh, uh, uh. Uh, en wat we ook uh, doen is excuus aanbieden. Uh, als er sprake is van een concreet slachtoffer uh, en schade betalen. Ja, en dat is natuurlijk helemaal niet gemeend, dat excuus. Nou, dat denken een hoop mensen. Maar we ja. bereiden dat wel heel goed voor met die jongeren. Dus het is zowel een brief schrijven als een gesprek aangaan. Dat oefenen we ook met die jongeren. Dus we zorgen wel degelijk dat dat een. Is het daarmee dan meer gemeend? Nou ja, daarmee kun je wel investeren in uh, wederom die bewustwording. En uh, nogmaals, die jongeren die schrikt dan toch wel. als die met het slachtoffer uh, wordt geconfronteerd, ja. uh, het is het meest effectieve onderwijs deel uit de Haltstra. Ja. Jetta Kleinsma, u zat natuurlijk in de gemeenteraad van Den Haag. Had u daar veel overlast met de jaarwisseling? Ja, ik ben uh, uh, lang wethouder geweest in de stad... en ook loco-burgemeester. En zelfs uh, een aantal maanden tussen Wim Deetman en Josias van Aertsen... ook waarnemend burgemeester. Um, en ook met oud en nieuw, dus uh, wat dat betreft. Ja, wat, wat... En, en ik vind Halt uh, echt een goed fenomeen. Ja, uh, ja. had u goede ervaring ja, in die tijd? Ja, zeker. Want... Uh, je merkt dat jonge mensen... Um, ja, die, die, die, uh, nou, die, die doen dan één of twee keer dingen... Uh, die we met z'n allen liever niet hebben. Uh, en schrikken zelf eigenlijk wel van het effect van die dingen. Zeker als hun ouders mee moeten op gesprek. En ze uh, met de mensen die ze iets hebben aangedaan... worden geconfronteerd. En het dapperste vind ik eigenlijk... dat die slachtoffers daar ook aan mee willen ja. werken. Want uh, stel je voor, um, jouw tasje wordt geroofd of zo. noem maar een dwarsstraat. Uh, ja, dan wordt zo'n, uh, zo'n jongere daarmee geconfronteerd. En dan moet je als, uh, als vrouw, um er maar net zin in hebben om met jouw berover... een kopje koffie te gaan zitten drinken. Dat, ik, dat ja. vind ik heel dapper, hoor. Maar dat heeft zo'n impact. Ja. Want als zo'n jongetje dan ziet wat hij zo'n mevrouw heeft aangedaan... nou, dat hakt er lekker in, hoor. Dat is goed voor de karaktervorming. Ja. Echt, heel lekker. Ja. Nou, was het zo dat uh, we laatst in de krant dat uh, een jongere in Vught... die een halstraf moest uitvoeren, die kwam dus niet opdagen op 1 januari. Hoe zorgt u ervoor dat die jongeren nou wel die straf netjes voldoen? Want ze, ze, er zijn dus jongeren die gewoon lak eraan hebben. Ja, die komen niet opdagen, dan krijgen ze nog één kans, wordt een nieuwe afspraak gemaakt. Als ze dan op dat moment ook niet komen opdagen, gaan ze dus weer terug naar het OM. Uh, en dan uh, gaan ze het reguliere rechtelijke traject in en krijgen ze ook een strafblad. En gebeurt dat nou veel? Uh, het is in een paar procent van de gevallen. En dat is niet alleen maar als ze niet opkomen dagen, maar ook wel als tijdens de uitvoering van de straf er dingen gebeuren waarvan wij het gevoel hebben van nou dit, dit slaat niet aan, dit is niet effectief. Uh, uh, een jongere voert bijvoorbeeld zijn opdrachten niet uit. Uh, en dan verwijzen we alsnog naar het nou, Meneer Van Riesen, geloofde u erin? Toen u bij de politie zat? Ja, uh, er is altijd uh, jeugdbenadering geweest. Het is altijd anders geweest. Dus het jeugdstrafrecht. Juist gewoon ter voorkoming van... dat je dus in het jeugdcircuitrecht komt. Waarbij we wel natuurlijk vaak hadden iets van de 16, 17-jarigen... in combinatie met meerderjarigen... die soms echt gewoon harde criminaliteit pleegden. die hoorden eigenlijk niet meer in het jeugdstrafrecht. Maar... Ik weet nog vroeger, ik heb er uh, in de jaren zeventig bij de kinderpolitie gezeten. Dus uh, nee, dat uh, was heel fundamenteel. En juist alles doen om te voorkomen dat ze verder in die carrière terechtkomen. En hielp dat? Dat hielp. Ik heb ook anderen gezien, toen in die tijd, die toen al bezig waren... en die later, die een hele carrière gemaakt hebben... en later door arrestatieteams gepakt moesten worden enzovoort. Dus het hielp niet altijd natuurlijk. Hè. Nog even aan mevrouw Kruijthoff, volgend jaar krijgt u ook te maken met bezuinigingen. Um, ja, goed nieuws voor al die jongeren of kunt u nog wel door met dit nee, beleid? Nee, wij gaan gewoon door. Um, wat we doen is een grote reorganisatie doorvoeren, vergelijkbaar met de politie. Ook Halt wordt een landelijke organisatie. Dat levert inderdaad een aantal efficiency voordelen op. En dat is ook logisch dat we die voordelen uh, gaan pakken in deze uh, tijden. Maar het werk, uh, het Haltstraf en ook de voorlichtingen die gaan we gewoon nog blijven doen. In een song I Love Your Smile. Joop van Riese, oud-hoofdcommissaris van politie in Amsterdam. Vanaf vandaag hebben we dus een nationale politie. Bent u er blij mee? Ik vind het best een feestelijke dag. Hè? Feestelijke een... dag zelf. Ja, natuurlijk. Waarom zou je dat niet zeggen? Gewoon uh, 1 januari is er gewoon een, niet een nieuwe politie, maar wel een andere vorm. En als je het historisch bekijkt, dus vanuit Rijkspolitie, Gemeentepolitie 30 jaar geleden. Op een gegeven moment 93 regiopolitie, 25 korpsen. Is het nu, Nationale publiek is een hele logische stap, ja. vind ik. Hè. In, je zou ook, dus het is feest. Um, reorganisaties word je nooit zo vreselijk vrolijk van. Want dat gebeuren allerlei problemen met mensen die weer hebben plaatst moeten worden. Ja, want dus, we alle 25 corps heeft en nu nog 10, geloof ik, hè? Ja, dus dat, dat, is altijd pijnlijk. dat is voor tien vrolijk, of niet, en voor anderen wat minder vrolijk. Dus er zitten altijd kantjes aan. Maar in algemene zin zeg ik voor de burger, want daar gaat het om, moet het vrolijk zijn en vrolijk worden. En. Um, ja, maar op welke zit... manier? Dan wat gaan wij ervan merken? Nou, er zit, laat ik zeggen, er zit één randje aan, laat, laat ik het zo zeggen. Hè. Dus het gekke is bij andere organisaties. De laatste jaren zien we dat het fuseren en groter worden. dat we daar als samenleving voor zeggen: moet dat nou wel? Steeds groter. Terwijl we nu bij de politie dus ja. eigenlijk naar dat grote gaan. Hè. Dus ik hoop en ik verwacht. dat de nieuwe korpschef uh, heel scherp in de gaten zal houden. Dat er gewoon een helder korps neergezet gaat worden... maar wel, dus nationaal, maar wel echt, echt eh, werkend in de steden... in de dorpen waar ze aanwezig moeten zijn. Dus niet een situatie binnen een aantal jaren... dat eigenlijk de politie langzaam wegtrekt bij de burger vandaan. Dat dus is dus niet de bedoeling? Dat is niet de bedoeling. Dat, dat zou, zou dus heel jammer zijn. De... Want als dat gebeurt, dan verwacht ik dat binnen tien jaar... er hier een Belgische toestand is. Dan heb je gemeentepolitie weer... En nationale politie, als je oplet... En hoe is het met de criminaliteit in België? Moeten we ons daar zorgen over maken? Nou, los daarvan, je zag, ik heb daar meegemaakt dat als er een overval was, dan was het maar wie het eerste kwam. De gemeente de nationale... politie, ja, ja. Die, die had die ik zaak, dus is een op. belachelijke organisatie geworden. We hebben een aantal meningen verzameld over de nieuwe nationale politie. Laten we luisteren naar de eerste. Ja meneer, zie ik straks die politie nog wel in mijn buurt als ze zo groot zijn? Dat is een beetje de angst die u net ook zei. Hè? Zien we ze nog wel als de politie zo groot is? Hoe voorkomen we dat we ze niet meer zien? Nou, ik zou bijna zeggen... misschien moet de politiek nog wel eens een keer een uitspraak doen... dat 60% van de capaciteit werkzaam is in de wijken. En dan kijk, dat dat en dan kijk naar mevrouw Kleinsma. Ja. Ja. Kunnen we dat even regelen, mevrouw Kleinsma? <laughs> nou ja, ik, ik kijk uh, het percentage, dat is één ding. Maar wat ben ik het eens met de opmerking... dat de wijkagent ongelooflijk wezenlijk is... Want die wijkagent die kent gewoon al zijn papa-heemers. Ja, papa maar dat Hemers. vroeg meneer Kleins maar helemaal niet. Die zei 60% van de politie moet. Want hoeveel is dat nu? Nou, dat weet ik niet hoeveel dat nu is. Hè. Dat is afhankelijk van per regio, hoe dat georganiseerd is. Dus als je nou over een korps gaat, dan is ook een algemene lijn. Dat is eigenlijk moet de minister zich alleen daarmee bemoeien... en het verder aan de korpschef overlaten? Zorgen Zorg voor dat 60% in de wijk... Zorgen voor dat 60% gewoon bezig is... met de problemen in de wijk, met het gedoe daar... met de overlast en met de criminaliteit... waar de burgers last van hebben. En dat niet alles heel langzamerhand verschuift... naar justitiële politie en alles wat erbij zit. Oh ja. Tweede... Natuurlijk De druk om uh, criminaliteit te bestrijden... is natuurlijk heel groot. Hè? Uh, specialisme organiseren moet ook. Dus daar moet een goed evenwicht ingezocht worden. En ik vertrouw erop dat ze dat gaan doen. Ja, we gaan naar de tweede mening. Is here, is Prima, zo'n uh, landelijke politiedienst. Kunnen ze veel beter de maffia bestrijden? Ja, is dat een voordeel? Ja. Dat de grote georganiseerde en, en regio-overstijgende overst criminaliteit... beter bestreden kan worden, denkt u? Mm, nou ja, dus, dus we hebben al een nationale recherche. dus ook onderdeel van de nationale politie. Dus daar is de afgelopen jaren al heel veel aan gedaan. Het gezicht van Nederland, internationaal, is veel scherper de afgelopen jaren neergezet al vanaf 2004. Het is niet zo dat al die mafiosi die in Italië uh, opgepakt worden hier naartoe komen om te nou, voorkomen dat ze opgepakt nou, worden. Je zag wel vaak en in de gebeurt afgelopen... gebeurt nog, hè? Dat gebeurde wel eens, uh, Onder andere ja. knapen uit Engeland die hier onderdoken enzovoort. Maar um, waar, waar veel meer de winst kan zitten is dat... Um, specialisme georganiseerd moet worden. Je hebt financieel specialisme nodig. Je hebt, uh, uh, neem internet, de hele... Mensenhandel. De mensenhandel, die hele wereld. Daar moet je allemaal toch deskundigheid voor organiseren. En dat en kan je beter bij nationale politie? Dat kun je beter bij nationale politie, ja. Omdat je niet in elke, elke regio zo'n specialisme moet nee, dus ontwikkelen. Nee, dus even de regio blijft. Neem maar Noord-Nederland. Net even over gehad. Uh, Veel gevaarlijke jeugd hebben we net gehoord. Ja, dus Groningen, Friesland en Drenthe. Dat wordt nu één korps. En dat waren drie korpsen. Nu hebben ze dus door de bundeling meer mogelijkheden om een aantal specialismen te organiseren. Meer dan dat ze dat in het verleden hadden. In Amsterdam, zou je kunnen zeggen, blijft het eigenlijk een beetje zoals het is. Hè? In Amsterdam zaten de laatste jaren al 120 financieel specialisten. 10, 20 jaar geleden was er nog niet één. En is het allemaal voor die bedrijven op de Zuidas? Allemaal voor die bedrijven op de Zuidas. Okay. Allemaal voor noem maar op: hè? criminelen, geld plukken ja. enzovoort. Dus het is, dat neemt een enorme vlucht. Uh, cybercrime gaat een enorme vlucht nemen. moet je wel klaar voor zijn. En dat kan als je een nationale politie hebt. Absoluut. Makkelijker, beter. Derde mening. Ja, bij die grote mbo-scholen en die verzorgingshuizen... die alles maar groter werden de afgelopen jaren... daar is het allemaal goed misgegaan. Wordt het dan bij die nationale politie ook zo'n soortje? Ja, de schaalvergroting, daar hebben we net van gezien. Dat gaat op veel terreinen, bij scholen, bij verzorgingshuizen gaat dat mis. Ja, nou ja, kijk. Um, als de politie uh, al het geld wat ze hebben niet zou stoppen in de agenten en in de regisseurs, Maar in de gebouwen en in de... Er moeten goede gebouwen zijn, hoor. Maar het allemaal heel mooi en rijk. Dan zou ik zeggen, nou jongens, dat is niet goed. Ik geloof er ook niet dat ze die kant op gaan. Zo zijn ze niet. Zeg ik, hè? Mm -hmm. <laughs> Zo ken ik ze niet. Nee. Dus dat doen ze niet. Maar um, het, is, het is goed dat die, die voorbeelden geweest zijn nu. Toch? Dus dan kijk je naar ook de politie. Ja, maar hoe voorkom je dat dan? Want het lijkt een beetje oh, uit. Ja, maar het is je maar. bepaalt toch zelf waar je gaat investeren. Dus je, je doel moet erop op, er gericht zijn dat de agenten steeds beter hun werk kunnen doen. En dat betekent niet alleen een goed uniform, wel goede spullen erbij. Maar ook heel goed investeren in mensen. Maar Opleiding. je kunt toch ook op. gewoon beter samenwerken onderling, Zonder dat je nu zo'n totale reorganisatie moet doen. Ik, ik begrijp niet waarom zo'n zo'n groot logapparaat beter zou zijn? Nee, het grootste deel van die organisatie blijft toch gewoon die tien regio's. Dus, dus er, dus zijn er vrij... verandert eigenlijk niet zoveel. Nee, nee, 25 regio's naar 10 regio's is een hele verandering. He? Grote dus... regio's, dus verder van ja. de burger af. Dus ik denk nou, meer nee, nee, dat uh... Dat is niet de bedoeling. Nee, dat dus... is niet de bedoeling. Maar hoe voorkom je dat het gebeurt? Door gewoon maatregelen te nemen dat dat niet gebeurt. En wat dat je... voor maatregelen dan? Nou, onder andere door wat ik zeg maatregelen te nemen... dat er een hoeveelheid capaciteit toch gewoon. Dus een van de maatregelen die ik gehoord heb is dat... Op 5000 inwoners altijd één politieman aangewezen is. Dus ja, dat is vrij concreet. Dat is vrij concreet, hè? Dat soort maatregelen. Ja, ja meneer Bouwman komt natuurlijk ook echt voort uit, uh, ah, uit, uit, het, uh, uit het straatwerk, zou je bijna zeggen. Ja, ja dat is Gerard Bouwman. Ja. Dat is de nieuwe baas. Daar hebben we ja. ook een stelling over. Oh. is hier, is daar. Ja, er komt nu dus, de, dus één grote politiebaas. Die kan dan vervolgens de zakken gaan vullen. Ja, het lijkt mij niet handig om maar één chef te gaan benoemen hoor. Policie is hier, politie is hier. Ja, dat gebeurde natuurlijk bij die onderwijskolossen ook. En, ja, en bij die woningbouworganisaties. Ik kan wel zeggen, je kan er wel over hebben. Nee, deze baas, uh, daar ben ik van overtuigd... dat hij die, die 50.000 politiemensen beter gaat vertegenwoordigen. Dat hij regelmatig gewoon de burgerij via de tv radio gaat opvoeden. De ro gaat een rol naar buiten toe vooral De ook. rol naar buiten toe wordt veel belangrijker. Dus, dus hij één gaat stem. opvoeden, zei u? zeker. Mooi. Jazeker. Nationale opvoeden. Absoluut. Ook de burgers vertellen wat hun verantwoordelijkheid zijn als de dingen dus misgaan bij de politie, uitleggen waarom het mis is gegaan... wat er aan de hand is, en niet 25 verschillende meningen. Dus je moet twee dingen, je moet de dingen goed doen... De nieuwe Klaas Wilting. De politie nou, heeft uiteindelijk ja, weer een nee, gezicht. Nee, nee, nee, Klaas... Nee, nee, nee maar, was, maar dat, was, dat was het gezicht. Dat was het gezicht nee, van de politie. In die ja, dat tijd was de was woordvoerder. Ja. En, en dit ja. is de eindverantwoordelijke. Kijk, nee. Gerard Bouwman is, is dan... Kijk, we hebben, ik heb als vaker gezegd, we hebben jarenlang nu minister gezien... en staatssecretaris en prima... Prima, Keels, bij wijze van spreken, laat ik het maar zo zeggen. En vrouwen maar, zijn er nog steeds. 37 procent. Ja, daar ben ik heel trots op. En het wordt nu ja. tijd dat er gewoon weer een politiebaas staat, een man of een vrouw, die vertelt aan Nederland wat er speelt. Ja, mevrouw Kruid, vindt u dat een goede ont ontwik ontwikkeling? Um, dat er meer vrouwen ja. zijn. Nou, wat mij betreft, uh, ik ben niet zo van de hele feminisering uh, dat alle vrouwen allemaal een volkerspositie moeten hebben. Uh, iedereen heeft recht op een carrière. Dus het maakt er niet zoveel uit als hij of zij maar goed is. als hij of zij maar goed zijn. Ja, mevrouw Kleinsma staat net wel vrolijk te kijken. Ja. En dat moet ook, want het zit in uw portefeuille. No nou, of? Kijk, en uh, ook al zat het niet in mijn portefeuille. Ja, nog? Ja, natuurlijk. <laughs> ik, ik vind echt dat vrouwen. Uh, ook in hogere functies vertegenwoordigd zou moeten zijn. Maar de beste moeten toch worden. En ik ben worden. het heel, heel erg eens met mevrouw Kruidhoff... dat je natuurlijk kijkt naar capaciteiten. Maar je maakt mij niet wijs dat er bij de politie... geen vrouwen zouden zitten die die capaciteiten nee. hebben. Het vorige ja. kabinet had dat voorkeursbeleid een beetje afgeschaft. Hè? Officieel zelfs. Gaat u dat weer terugbrengen? Nou, niet, niet, uh, niet in de zin van 50-50. Uh, nee, maar er werd, uh, er werd niet meer gezegd... bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit... naar een allochtoon of een vrouw. Nee, en, en dat geldt voor alle groepen mensen in de samenleving. We hebben het lang gehad... over mensen met beperkingen, dat doen we ook niet. Uh, dat vind ik ook weer het andere uit. U, gaat, niet, u mag, gaat dat niet maar, terugbrengen? Nee, niet, niet op die manier, nee. Maar, we, maar ik vind het heel gezond dat je in een personeelsbestand... echt heel nauwgezet kijkt naar... heb ik nou alle soorten mensen, als ik me zo mag uitdrukken... Hè, tussen aanhalingstekens, ja. in, in dat personeelsbestand zitten. Want en nu zag ik me uit knikken, hè? Ja, daar knik ik zeker op. Maar waarom doe je dat? Om daarmee je werk het beste te kunnen doen. Dan ja. heb je die afwisselingen nodig. Ja. En in Friesland, we hadden het net over het noorden. In Friesland zul je meer agenten hebben die Fries spreken. Ja. En in Amsterdam zul je meer agenten hebben die een allochtone achtergrond hebben. En ja. daarmee zijn wij bijna bij het nieuws van drie uur. We bedanken de gasten van vandaag. Jette Kleinsma, hartelijk bedankt Joop van Ries en Arina Kruithof. Na drieën praten we verder met Thomas van der S en Marnel Breuren. Nu eerst het nieuwsoverzicht van drie uur.